Hoewel er steeds meer auto's op de weg zijn, daalt het brandstofverbruik in Nederland de komende jaren fors. Dat komt doordat nieuwe auto's steeds zuiniger zijn en ook doordat er per auto steeds minder kilometers worden gereden. In 2020 wordt er in Nederland ruim 1 miljard liter minder diesel en benzine getankt, heeft de BOVAG berekend. Dat is een daling van bijna 15% vergeleken met 2010.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 Bedankt I'm yes. Alleen als ze dan mooi was en ze leek me ook wel lief Zei ik je bent en blijf met alle grootste schat De tijd dat ik zo was is goed achter de rug En ik verlang me geen seconde naar terug Ik wil de zijn aan wie jij elke morgen Tell yeah.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 Dit is te Het van Zandvoort ook op internet. Stop back to her all flower hot cheese, Queen of Fox Independence, she got soul in the beauty of her melody. Yeah. Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer Maar nu eerst een NOS nieuws van 1 uur